Goedenavond, lieve mensen, goedenavond allemaal. En mijn naam is Yvonne Hagenaar Ratenband. En wie welkom natuurlijk dat je ervoor gekozen hebt om naar deze lezing, naar deze meditatie te luisteren. Ik ben die ik ben, en van daaruit wil ik dat wat ik ben. Met andere delen. Al wat ik heb, zonder iets vast te houden. Al wat ik ben, want dat ben ik. Zonder iets te verbergen. En ja, zet je beide voeten op de grond. Of visualiseer dat je dat doet, als dat voor jou moeilijk is. En maak de verbinding met moeder aarde. Het centrum, de logos van de aarde. Maak verbinding met het licht, het licht dat je kunt visualiseren, je kijkt even in een kaars, in een lamp, je visualiseert het licht van de zon, van de maan, of als je in een kleine ruimte zit, doe je, je ogen dicht. Donkere ruimte, doe je oog dicht en breng dat licht naar je eigen licht, naar je ziel. Dat is één groot stralend licht. En voel zo die liefde, die liefde-energie opengaan in jezelf. Adem rustig in. Houd die adem even vast. En adem rustig uit. En dan adem nog een keer rustig in. Houd die adem even vast. en Adem rustig uit. En ik heb het wel eens vaker gezegd. Man, mocht je aan slapeloosheid lijden of... Erge problemen in je leven. Dan zou je. Dan zou je deze ademhaling kunnen gebruiken. Want ik zeg altijd zou je. Want je hebt hetzelfde keus. Voor dat je nooit opleggen. Dan zou je deze ademhaling kunnen gebruiken. Om in te slapen. Als het dan nog moeilijker gaat. Dan gebruik je die ademhaling. En dus stil naar je innerlijk toe. En zie dat je in een ruimte stapt, die helemaal verlicht is. En leg daar al je zorgen neer en laat het van je afgeleiden. Zo af en toe heb je misschien wel eens kunnen horen dat ik hier vanuit een kantoor spreek, een eigen kantoor, ons kantoor, want mijn echtgenoot en ik werken samen en dat al een leven lang zou je kunnen zeggen. We vinden het zo ontzettend leuk wat we aan het doen zijn, dat we alweer geruime tijd geleden besloten hebben om door te werken als wij ouder worden, om kennis en inzichten door te geven, de levenservaring die, die op een oudere leeftijd nu eenmaal is, door te geven, te delen met een wellicht jongere generatie, of van onze leeftijd, of ietsje jonger. Want de jongere generatie konden we ons eigenlijk van tevoren niet bedenken. We zien dat nu pas. Hoe waardevol het kan zijn om door te werken, zoals dat heet. We hebben de mensen die ooit met ons meewerkten. Gevraagd ruim de tijd te nemen om naar iets anders uit te kijken. We hebben toen ons prachtige gebouw uit de jaren dertig verkocht. We wilden dus blijven doorwerken, zoals dat heet, en pasten ons huis aan. Dus met andere woorden, we werken nu vanuit huis. Met elkaar. En het aparte is wel, dat we niet constant aan het werk zijn. Zoals ik ooit dacht. Maar ruim de tijd nemen voor alle plezierige momenten in ons leven. Kleinkinderen dus. En natuurlijk onze kinderen en schoonkinderen. Wellicht is die tijd nu aangebroken om door te gaan werken. Of misschien al tien jaar geleden. Maar misschien is die tijd pas over, over tien jaar. In ieder geval vinden we het zo plezierig wat we aan het doen zijn. En het is niet alleen maar werken. Werken en nog eens hard werken. Het tegendeel. Het is met zoveel plezier het ontmoeten van mensen, de gesprekken, de mogelijkheden die mensen te ontvangen om op een andere wijze met hen naar hun business te kijken. Mijn echtgenoot doet het op zijn unieke wijze. En daarvan zou je kunnen zeggen dat daar geen spiritueel denken in zit, maar als je luistert, zit daar alle spirituele denken in. Het zijn de ervaringen opgedaan in eerdere levens en wellicht nu leven. Besloten te leven, <coughs> besluiten te leven om niet meer spiritueel bezig te zijn, maar in het zaakleven bezig te zijn. Het arrogante, mocht het er zo zijn, is losgelaten. Het was er nooit trouwens. Ook de andere dingen niet, maar ik noem het maar op de ijdelheid, de eer, de zorgen, de hebzucht, het geld willen hebben. En noem maar op, het is er niet. En van dat standpunt uitgezien, is het hoogelijk spiritueel. En toch ook weer niet in de termen van de aarde. Hij gebruikt andere woorden dan die ik gebruik. En vanuit het loslaten van alle illusies, wordt op een bijzondere wijze anderen bijgestaan. Jawel, in het zakenleven. En ik, ja, ik doe daar dus ook aan mee. Ik zorg onder meer dat het mogelijk gemaakt kan worden. In vele vormen In een aangename samenwerking met elkaar. Een aangename werkplek. Gezellig huis, het autorijden, en soms er stil bij zitten en mensen bekijken en zien waar hun pijn ligt. Soms heel soms ingrijpen als het gesprek een zijweg ingaat. Soms in het persoonlijk gesprek iets aantippen, iets vertellen over de eigen ervaring. En dan kan er gedeeld worden. Soms zijn er vragen van mensen die voor zichzelf willen beginnen of op een andere wijze hun zaken verder omhoog willen stuwen en het niet meer met die oude energie willen doen. Dus met het ego en hard moeten werken en geen vrije tijd en ervoor gaan en meer van deze woorden. Dus mochten ze op een aangename wijze hun leven werkzame leven, willen verder leven worden er soms in gesprekken drie mogelijkheden voor hen neergelegd het is vaak mijn echtgenoot die hen vraagt zich af te vragen wat kan ik? wat wil ik? Wat zijn de mogelijkheden in wat ik kan en wat ik wil? En juist die woorden deken me zojuist om die eens in een lezing, in een spirituele lezing neer te zetten, uit te spreken. deze zinnen zou je ook op een gewone, op je gewone dagelijkse leven kunnen leggen. Maar ook als je je niet goed in je vel voelt. Als je je ziek voelt. Als je moeilijkheden in je leven ondervindt. Als je moeilijk hebt met je baas of met je ondergeschikten. En inderdaad, soms gaat het even niet en worden mensen wel eens wanhopig. En zo geven we ieder op onze eigen wijze, wijze invulling. Mijn gedachten gaan naar dat wat ik ben met anderen te delen. Want dat ben ik. door uit te leggen, dankbaar te zijn, want juist door tegenslag maakt dat je kunt leren accepteren. Niets gaat verloren. Alles is noodzakelijk en is nodig en daardoor ook goed, want hiervan kunnen wij mensen leren. Het is juist goed, want het kwaad bestaat niet echt. Want om het, omdat het juist goed is op een ander niveau, maakt dat de mens het zal begrijpen en in gaat zien dat het lijden nodig was om tot inzicht te komen. Er bestaat geen kwaad, want dat wat het kwaad genoemd wordt, wordt gebruikt om de mens die op een dwaalspoor gebracht was, weer terug te laten keren naar het licht. Zal de mens nauwelijks luisteren naar welke goede raad ook. Het zal inzien dat juist die ervaring, die het kwaad genoemd wordt, nodig zal zijn om de dingen in te zien. Zo op die wijze zal het bewustzijn zich steeds verder ontwikkelen. Steeds met het eigen denken over de eigen ervaring. Dan kan er over nagedacht worden om verder te denken en om oplossingen te zien, die steeds voorhanden waren, maar die niet gezien werden doordat de angst, voor wat dan ook, op de weg lag. En wat betreft de moeilijkheden die mensen tegenkomen, zou je kunnen mediteren over de volgende woorden. Ook dit gaat weer voorbij. Ook dit gaat weer voorbij. Of het je privéleven is, je zakelijk leven, het maakt niet uit. Zeg het tegen jezelf, je zit zo'n troost in. Ook dit gaat weer voorbij. Het helpt je bij het accepteren van de moeilijkheden in je leven. Ja, en dan hoor je nu toch waar het allemaal om gaat. Volmaaktheid brengt onvolmaaktheid aan de oppervlakte. Het goede verdrijft altijd in tijd en ruimte het kwade uit de vorm van de mens. Die werkwijze, gebruikt door de volmaakte ene en door het goede aangewend, is geen schade veroorzaken. Dit is niet negatief, maar volmaakt evenwicht, een volledig inzicht en goddelijk begrip. En als wij alle deze krachtige woorden lezen en horen, dan begrijpen we dat we geen demonstraties nodig hebben, en geen gedoe en geen rechtszaken. Dat is het absolute vertrouwen hebben in alle leven. Of het nu je dagelijkse leven is, waar je ook bent. Of je zakelijke leven is, waar je ook bent, hier gaat het om. En al die anderen die nog in die oude energie leven en werken, ze merken het wel en weten diep van binnen dat ze hier het meest voor vrezen. Veel jonge mensen, veel jongere mensen met wie wij samenwerken en met respect samenwerken. En ik merk ook van, van, van deze mensen uit het respect, zijn al zo ver in hun denken. Er zijn in die zaakwereld waar wij, waarin wij ons bewegen geen egos meer. En ze zijn geïnteresseerd in elkaar, in wat hun bedrijf kan, in wat zij zelf kunnen en willen en samenwerkingen met anderen. Ze kijken met ruimte in hun gedachten naar hun bedrijf en daardoor ook naar de mensen. En de mensen in hun privé omgeving. Ze kijken naar de mogelijkheden om meer mensen bij hen te laten werken. Zodat zij mensen aan banen kunnen helpen. Maar ze kijken ook naar ons, een ouder echtpaar, zoals dat heet, wat de ervaringen van het zakenleven, van het gewone leven, met hen kan delen. Het respect voor elkaar, waar gewoon, en laat ik het dan ook maar gewoon zeggen, waar liefde in zit. Er bestaat in deze wereld waar ik het over heb begrip liefde. Die liefde die niet met liefde genoemd wordt, maar wellicht met het woord respect in hun gedachten bestaat. Liefde kent geen leeftijd. Liefde kent geen gender, man-vrouw verschil. Liefde kent geen huidskleur. En ook deze zinnen, deze drie zinnen ervaren. ervaar ik dagelijks. En met groot respect zie ik hoe mensen hiermee omgaan. Kortom, het is een aangename ervaring. Een aangename ervaring, ervaringen om met zoveel bijzondere mensen kennis te maken, in het verleden, nu en in de toekomst. Dat was niet altijd zo, in vroegere tijden. Ook toen, en ook in mijn jeugd, heb ik mogelijkheden gehad om met de zogenaamde Captains of Industry kennis te maken en ik noem met opzet het Engelse woord. Want zo wilden zij zijn en tonen toch een behoorlijk ego. Geen idee hadden zij van de in het super ego uitgesproken woorden. Het ging hen om de winst te maken, misschien ook wel om de hogere bonussen, dat weet ik niet, het lijkt mij van wel. Maar het leek ook normaal dat het zo naar buiten kwam, die woorden dus, die opinies. En vaak legden zij er nog een schepje bovenop. ja Jawel hoor, heel vaak wel. Het waren niet altijd zulke aardige mensen. En ook in mijn jeugd keek ik daarnaar, keek ik hoe daarmee omgegaan werd en ook in dit leven samen met mijn echtgenoot kijken. En ja, het waren dus niet altijd zulke aardige mensen, sommigen waren behoorlijk bekend met een ego waar je koud van werd. In de veronderstelling dat dat ego normaal was, en dat ze dat nodig hadden, zo dachten de mensen erover en over. praktisch iedereen de schepte zo op, was onaardig tegen personeel en was het niet zo dat velen dachten dat ze zo op die wijze respect kregen? Nee, niet verdienden, maar dat ze het op die wijze zouden krijgen. Mensen die voor zulke mensen werkten voelde dat in zo'n bedrijf, dat er op hen werd neergekeken, dat er met dédain met hen omgegaan werd. Dat ze geen meedeling in de winst kregen. En ze weten dat. Er was geen respect voor hen. En zo leefden velen in hun beperkende denken en leefden hun leven in de beperktheid van hun eigen leven en maakten zo hun eigen werkelijkheid. Maar dat wilde niet zeggen dat die werkelijkheid, hun werkelijkheid, ook de werkelijke werkelijkheid was. Het was een zijweg en de mensheid is, God dank, een andere, een andere weg ingeslagen. De weg weer terug naar de weg die leidt naar de werkelijke werkelijkheid. En zo ziet het er nu uit, want hoe anders is het nu. Een zachtheid wellicht nu, maar toch ook een, een, een duidelijkheid, en fermheid, zonder het ego. En wij begrepen dat er vele manieren zijn om de werkelijkheid te bekijken. Het begrijpen dat het afhangt van de wijze waarop je met je leven omgaat. De zijwegen die duidelijk gezien werden als zijwegen en ook als het leven dat de waarheid verborgen hield. De werkelijkheden die in de, illusie, die in de illusie verkeerden werden op tijd ingezien en de mensheid neemt de kans waar om het denken te veranderen in een andere werkelijkheid. Afhankelijk. Leek dit nog een fantasie voor de enkeling. Maar op een gegeven moment, in het denken van de aarde, ging die fantasie, die visualisatie, over in het werkelijke leven. En zagen wij mensen dat wij onze eigen werkelijkheid konden scheppen. Want we hoefden het alleen maar te doen. We hoefden alleen maar op een andere wijze te denken. Het was niet anders dan een beslissing. Toen werden de, de, sorry, toen werden de dingen echt. En vormde, vormde dat de trilling waarin een mens leeft op dit moment. En ja, daar kom ik weer aan natuurlijk bij wat je uitstraalt, trek je aan. De nieuwe generatie die opgestaan is en waar wij mee werken. een stukje van de oudere generatie die nog doorwerkt, heeft zich niet alleen aangepast, maar heeft het voortouw genomen om op een andere wijze het leven te leven. Op een andere wijze het zakenleven te leven, te ervaren en erin te werken. En het doet me. Zoveel genoegen om op deze, mens, deze wijze met mensen samen te werken. Ja, en dan zou je over zaken gesproken, mijn zakelijke inbreng, inbreng, eigenlijk wel nihil kunnen noemen. Maar toch ook weer behoorlijk intens. Want op vele andere niveaus is mijn, is mijn aanwezigheid daar. Ik ben bij de meeste gesprekken aanwezig. En het heeft mij zelf zelf een mateloos genoegen gedaan tijdens een meditatie te zien dat ik ooit in een leven, in dat speciale leven, uh, uh, te kunnen overleven. Om nooit bang te zijn en om over bepaalde moeilijkheden heen te komen, waar ik in dit leven nu nog steeds de vruchten van pluk, zou je kunnen zeggen. <coughs> want we kunnen zo'n plezier, plezier en genoegen hebben, doordat we eens op een bepaald moment in onze evolutie de beslissing hebben genomen om op een andere wijze met het leven om te gaan. Het interesseert me maatloos hoe mensen reageren en hoe ze zich uiten. En hoe het heel vaak, en de laatste jaren vaker, het van binnen zijn en het van buiten willen laten zien, samenvat. Of dit nu in het gewone leven is, of in die zakenwereld waarin ik het, waar ik het over had, het maakt niets uit. Het grote plezier, het genoegen, in vergaderingen, in samen zijn, in diners, klein, nu gelukkig, en nu niet zoals eens pompeus, maar genoeglijk en vol plezier. Het vragen over de familie en het nooit hoeven op te schrijven, want de interesse is er. Het respect, de liefde voor de ander. Het inzien bijna, het zien bijna van de familieleden van die relatie. En toch duidelijk. Geen gedoe. Geen spirituele hoogstandjes. Maar normaal duidelijk leven. Met de inzicht. En alles op een goede manier. En zoals Boeddha zou zeggen, de enige juiste manier in de gaten zou houden. Zal houden. Je zou er ook kunnen zeggen er bovenop zitten, zonder wie dan ook negatief te bestempelen. Maar het is een positief nadenken over alles. Om te ervaren hoe het met hen gaat, hoe ze met de dingen omgaan. Om te ervaren hoe onze begrepen ervaringen ook gedeeld kunnen worden. Hoe onze begrepen ervaringen geaccepteerd zijn en hoe we ieder op onze eigen wijze de leringen hieruit kunnen doorgeven, door kunnen geven en of kunnen delen. Het is een waar genoegen om te zien dat mensen zo over de jaren heen, zo zijn veranderd. Of laat ik het zo zeggen, dat die zakenwereld zo is veranderd. Is het omdat dat wat we uitstralen, weer aangetrokken wordt door ons? Jawel, dus. Is het dat, dat we daarom geen boeven aantrekken, nooit meer op geld beluste mensen aantrekken? En dan bedoel ik natuurlijk de hebzuchtige mensen aantrekken. Maar gewoon werkende mensen aantrekken die goed voor hun medewerkers zorgen. Die geen dédain hebben naar hun ongeschikte. Ja, mijn eigen vader werkte zo op deze wijze. En dat werd in die tijd, en ik spreek tot over de jaren zeventig heen, dat werd in die tijd, dus voor de jaren zeventig, als zwak gezien. Je moest hard zijn. Je moest je, perso je, moest je personeel chaufferen. Je moest bovenop je geld zitten... En je moest dat op een onbiedwaardige, oneerbiedwaardige wijze je eigen maken. Je moest er alles uithalen en niets delen met de anderen. Hebzucht en ego's waren er rondom. Je moest geniepig zorgen dat je... Veel geld uit je bedrijf perste ten koste van alles. Want ja, kreeg je niet alle lof als je met je geld kon pronken. Dus ja, mijn eigen vader was in de ogen van de ego's, als ik het zo even mag noemen, zwak. Maar mijn vader was echter zijn tijd ver vooruit. En ook zijn wijze van zaken doen, met anderen omgaan, met medewerkers omgaan, is toch nu absoluut de juiste wijze gebleken. Heel veel mensen hebben dit nu goed in de gaten. Onbeheerste hebzucht, dat waar mensen nu tegen demonstreren. De ongebreidelde hebzucht van sommige, van veel mensen op deze aarde. Nooit ben ik van de demonstratie, maar deze keer ben ik het er volkomen mee eens. Er staat een nieuwe generatie op die dit niet meer pikt, die zegt genoeg is genoeg. En ik hoef de op geld beluste instituten en misschien ook wel mensen niet op te noemen: de nieuwe generatie die normaal en op een goede wijze met hun bedrijven omgaat. ik hoef ze niet op te noemen. Het worden er allemaal meer en meer. Mensen zeggen over de demonstratie dat het een verdeling van rijkdom is. Daar zit zoveel in. Er zijn mensen op deze wereld die zo ontstellend veel geld bezitten en er niets mee doen. Zoveel dat het de staatsschuld van hun arme land is. Ze konden er miljarden mensen mee helpen. Ja, en ze doen er wel wat mee. Om er zelf nog rijker van te worden. En er niets van te begrijpen. Maar dat mag, hè. Dat is de wet van de vrije wil. Ze hoeven er niets van te begrijpen. Maar het leven zal gewoon doorgaan, of ze het nu wel of niet begrijpen. Het leven met het hoofdletter L leeft en gaat in een ongekende vaart verder. Eigenlijk is het niet meer verdeling van rijkdom. Het is de vreselijke hebzucht die mensen spreiden. Goddank niet meer alle mensen, maar nog steeds die mensen die in die oude energie geloven en die geloven dat alles voor hen is en dat zij er ook recht op hebben. In zekere zin wel, want zij werken ervoor, zou je kunnen zeggen. Maar waar ze voorkomen aan voorbij gaan, is dat vanuit het esoterische denken, zij dit geld niet hebben, maar dat het naar hen toegevloeid is. Want ze, ze vroegen er levens en levens en levens en levens lang naar. En in dat denken lag de wens. En de wens wordt altijd vervuld. En niet altijd op hetzelfde moment. Soms ook wel levens later. wilden ze hebben. In al die levens en ze deden er alles voor. En toen ineens in hun evolutie kregen eens in hun evolutie kregen ze het. En ze hoorden voordat ze naar de aarde gingen dat ze al dit geld zouden krijgen, maar wat zouden ze ermee doen? En de zielen zeiden natuurlijk. We gaan dit verdienen, ontvangen en hebben alle geluk van de wereld in dat komende leven en we weten dat we dit van het goddelijke ontvangen, dat er een hogere bedoeling mee is. Daarom gaan we het geld delen, zodat we anderen er ook mee kunnen bijstaan, helpen misschien. Een goed plan, nietwaar? en eenmaal op aarde aangekomen en het leven aangegaan, was er niets meer overgebleven van al deze plannen, behalve dan de complete hebzucht naar geld. Dat was overeind blijven staan en de belofte dat ze het zouden krijgen. Door de sterke energie uit de kosmos zal ook deze blokkade, jawel, ook een, een van de blokkades he, van de mensheid, aan het licht komen, zal er uitkomen. De energie die ook in ons mensen werkt, en waarvan je zou kunnen zeggen dat het deel uitmaakt van onze zielen, alles is één, de energie werkt ook in onszelf, in ons binnenste. Als wij leven vanuit onze ziel, kunnen we die energie voelen. Als wij leven vanuit ons ego, kunnen we ook de energie voelen als een druk die op ons ligt. Maar het kan ook zo niet langer doorgaan, die complete hebzucht. Zijn mensen die door louter hebzucht nu tot de superrijken van deze aarde behoren en geen cent aan andere wensen te spenderen. Van lenen geven word je niet rijk, zeggen ze. En ja, vanuit hun optiek hebben ze natuurlijk gelijk. En ja, ze mogen dat en ze mogen dat denken met hun eigen verantwoording. Maar het blijft niet. Het zal veranderen en de verandering is al aan de gang in deze tijd. De mensheid voelt dat dit niet kan. Genoeg is genoeg. Maar ook zulke mensen, de hebzuchtige mensen, voelen die energie, diezelfde energie. Vind je dat nou niet apart? Mooi hè, Van het universum, geweldig gewoon. Dan kunnen we zeggen dat we jarenlang, Zoals iemand het zei, besodemiddeld waren geworden. Maar we hebben het zelf toegestaan. Uit onwetendheid, later uit onmacht. Er is genoeg energie op aarde. Er is genoeg geld op aarde. Er is genoeg voedsel op aarde. En ja, we worden al wakker. De mensen die de wereld als positief zien, zullen opstaan en staan al op. De mensen die de wereld als negatief willen blijven zien, mogen dat. Want daar is niets op tegen. Als zij dat willen, dan willen ze dat. En daar zit zelfs een behoorlijke stopzetting in, want in het woordje willen... Zit zoveel kracht dat, alle, al, aan het, dat aan het al, al aan het. dat aan al het andere voorbij gegaan wordt. Ik struikel over mijn eigen woorden. Want dit is zo belangrijk. Als je in het willen zit, gebeurt er niks. Dan ga je voorbij aan de liefde. Dus daar zou je aan voorbij gaan. Want de mens die wil. En daar ligt alle kracht in voor hem of voor haar. Eens zal ook die mens wakker worden. En met zo'n demonstratie, zoals die er geweest is over de hele wereld, zal het toch werkelijk iets gaan werken bij negatieve mensen. Denk je daar ook zo over? Samen. Samen zullen we eruit komen op deze wereld. Want er tegen vechten, ach, we weten nu toch zo'n onderhand wel, dat als je vecht, je het altijd verliest. Maar als je meegaat met die gedachte, begrijpt, dan kun je ermee omgaan. En dan kun je die energie vanzelf opbuigen naar positiviteit. we mogen vertrouwen hebben in het leven in de mensheid in alle mensen die op een andere wijze hun leven willen invullen een positieve wijze hoe weten heel veel mensen nog niet maar dat het wel op die manier moet daar zijn ze van overtuigd en ja er zijn dan ook nu alweer een hoop mensen op deze aarde, die deze kennis, die deze gedachten daarover zo graag met anderen willen delen. We mogen nooit vergeten dat er hoe langer hoe meer mensen komen, en die zijn, daar, en, en, en zijn die daar dankbaar gebruik van maken, en die luisteren. Laten we daar dankbaar voor zijn. Want het is, toch niet, het is toch niet vanzelfsprekend. Ja, de woorden waar het over gaat in deze lezing, je kunt ze zelf verder uitwerken. Daar heb je mij niet voor nodig. En daarbij wilde ik het voor deze keer bijlaten. En dan zou ik je nog willen zeggen dat volgende week in verband met de herfstvakantie een herhaling komt van een lezing over stress, over overspannen zijn, een burn-out dus. En misschien in deze tijden ook wel weer eens nuttig om weer eens een keer te herhalen. Dat is dus lezing 57 en... Inderdaad, alweer een behoorlijke tijd geleden. Nou, en als de geluidskwaliteit niet al te best is. Jammer voor je. Maar de woorden blijven nog steeds overeind in deze tijd. Dus kijk maar hoe je ermee omgaat. <laughs> Want zo werkt het dus, hè? Het zijn jouw gedachten die de richting van je leven bepalen. Dus een irritatie, misschien in dit geval voor die lezing die volgende week komt. A, een herhaling en B, misschien wel een slechte geluidskwaliteit en misschien C, nou hoest ik er misschien wel behoorlijk tussendoor. Maar als je zo denkt, dan kom je in het slachtofferdenken terecht. En gedachten bepalen jouw richting van denken in jouw leven. Bepaal de richting van jouw leven. Of dat je denkt, nou het is dan maar zo dat het een herhaling is. Het is dan maar zo dat die geluidskwaliteit in het begin, ja dat wisten wij allemaal nog niet zo goed, niet zo verschrikkelijk goed was. En het is dan maar zo. En ach, het gaat alleen maar om de woorden, de, laten we zeggen, de geheime woorden, die nooit zo vaak werden uitgesproken als in deze tijd en dat je wellicht denkt. En ik ben dankbaar en blij dat ik in de gelegenheid ben om daarnaar te luisteren, dat ik de apparatuur heb, dat ik het kan horen, dat ik niet ergens heen hoef. Niet lang in de auto of in de trein of wat dan ook hoeft te zitten. Dat ik het gewoon kan horen. En dat het enige wat ik terug hoef te doen, mijn liefde aan anderen te geven. Ja, deze twee wijzen van denken, die bepalen welke richting jouw leven uitgaat. Dat bepaalt jouw denken. Dat bepaalt jouw leven. Apart, hè? Maar zo gaat het. Nou, lieve mensen, tot over twee weken. Uh, en ja, natuurlijk bedankt voor het luisteren hiernaar. Um, ja, en alle, alle lezingen zijn weer te horen via mijn website uh, www.yhra.nl uh, Daar kom je als je dat wilt op www.diz.nl Daar staan alle lezingen op en alle gesprekken die met anderen gevoerd zijn. En ja, je mag me altijd meedoen met, uh, met vragen en ik moet er nog een boel beantwoorden, maar ik ben net terug van twee verschillende reizen. En uh, het, komt, het, het zit eraan te komen. Nogmaals, dank voor het luisteren en heel graag tot over twee weken. Dag!